Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De NS heeft uit voorzorg tientallen treinen van het spoor gehaald. Machinisten klagen over trillingen als de dubbeldekkers uit de jaren 80 heel hard rijden. En de NS weet niet waardoor dat komt. De machinisten hebben er meldingen van gedaan en daar hebben we onderzoek naar gedaan. En ja, we kunnen nog niet goed de oorzaak van die trillingen achterhalen. En dat is de reden om het voorzorg deze treinen, treinen van dit type, nu van het spoor te halen en te vervangen voor andere treinen. De NS zegt dat er genoeg treinstellen zijn om de 49 die nu van het spoor zijn gehaald voorlopig te vervangen. De Amerikaanse oud-presidenten Obama, Bush en Clinton laten zich voor de camera inenten in tegen corona. Zodra het vaccin er is, gaan ze ervoor. De drie willen zo laten zien dat de Amerikanen de prik met een gerust hart kunnen nemen. In Amsterdam wordt dit weekend weer een illegale rave georganiseerd. De organisatie schrijft op Insta te gaan dansen tot de zon opkomt. Mensen kunnen zich aanmelden en krijgen dan vlak voor aanvang een locatie doorgestuurd. Volgens de AD houdt de politie het account in de gaten. Iemand uit Waalwijk kan zijn rijexamen vergeten. Hij besloot als voorbereiding vast een stukje te gaan rijden. Ook nog onder invloed van drugs. Maar werd opgepakt. Hij zou vandaag zijn rijexamen hebben. Dat gaat dus niet door. Hij kreeg van de politie een rijverbod. Een bijzondere prijs voor deze vrouw. Hallo guys, it's me, Nicky. Nicky de Jager, oftewel Nicky Tutorials... is door een Brits gay-tijdschrift uitgeroepen... tot grootste inspiratiebron van 2020... Door dit moment. It is time to let go and be truly free. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. De beauty vlogger kwam uit de kast als transgender. Nikki schittert deze maand ook op de cover van het blad *Attitude*. Het weer een grijze dag met soms wat regen. Het is een graad of zes, maar door de wind voelt het kouder aan. Morgen af en toe zon, wel gaat het dan flink waaien. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Some People say I look like me, Dad. What? Are you serious? <laughs> oh, oh, oh, Hey, hey. Oh, oh. Oh, oh. I said, hey, boy, sitting in your tree. Mommy always wants you to come for tea. Don't be shy. Straighten up your tie. Get down from the tree. I'm sitting in the sky. I wanna know just what I do. Is a very big? Doet hij het? Bijna doet hij het. Ja. Zo. Welkom in de tweede uur van Droomzee en uh, ze is binnen. Ze, is, uh, ze sluit net aan. Uh, Kim Reiners van tent 6, dus dat is hartstikke leuk. Mijn, mijn allereerste gast. Ik ga er nog even uitleggen waar de microfoon zit en dat soort dingen. Dus ik kan nu nog even niks zeggen. Maar uh, ze is, uh, ze is uh, dit uur even bij ons om uh, te vertellen over haar droom. En hoe ze die samen met, uh, met Jasper heeft uh, waargemaakt. En een eigen strandtent heeft, uh, heeft gestart. En uh, het leuke is, ze heeft, uh, ik had het al even gevraagd aan haar. En ze heeft uh, heel veel muziek meegenomen. En dus, uh, daar zit ook elke keer weer een verhaal aan. En de eerste zijn uh, de koeks. Dit schijnt elke ochtend haar begin te zijn. Dus, maar dat ze vertelt straks uh, ongetwijfeld zelf. De koeks met Seaside. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and slight of harm. Want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand, hand, hand, hand. But I'm just trying to love you any kind of way. To love you give when you're far away Away Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go But I fell in love on the seaside On the seaside. In the seaside. Het ritme, ritme van ZFM. ZFM. Radio radiogoffen. Vol met mooie verhalen. Ja, en daar zijn we. Want elke week gaan we op zoek naar, uh, naar, een, uh, na, ja, naar een mooi verhaal. Naar een mooi droomverhaal. En uh, iemand die dat, uh, die dat heeft waargemaakt. En hier bij me in de studio, en ik ga even zoeken welke het is... is uh, Kim. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Hé, hey, hallo. Nou, de meeste mensen zullen je, denk ik, wel kennen. Want uh, nou, iedereen is in die komt natuurlijk wel uh, elke dag als het even kan. ben je op het strand en dan, uh, dan ben jij daar ook. De um, Koeks met Seaside. Vertel eens. Nou ja, ja, ik heb allemaal playlists op het uh, strand. En deze staat uh, bovenaan mijn favoriete playlist. Dus die... Uh... Die start ik dan altijd. En dat vind ik heel fijn om dan een vast nummer te hebben waar ik mee een soort van wakker word. Dit is gewoon jouw, jouw ochtendritueel. Ja. Dus, dus ik neem je nu weer een klein beetje mee naar, naar je normale zomer. Ja, nou ja, liefst met iets anders weer. Maar goed. Uh. Ja, ja, precies. Want, want dat lijkt me natuurlijk wel gek. Jij, uh, dit is natuurlijk als een rare tijd voor jou. Want jouw, jouw jaar loopt eigenlijk van februari tot Oktober. Ja, tot en met oktober. Nou ja, dan heb ik uh, vrij. En normaal zit je nu op een tropisch eiland, hopelijk. Nou ja, wel uh, iets tropischer dan dit. Ja, precies. Um, nou ja, dan ben ik eigenlijk meestal alweer terug. Hè, want uh, we hebben twee kindjes. Dus we gaan altijd uh, drie weken op vakantie. Buiten het uh, seizoen, zeg ja. maar. Buiten de vakantieperiode. Um, ja, en, uh, en dan nu zit de reis er al meestal wel weer op. Want we gaan altijd meteen, na het, uh, als we dicht zijn, gaan we lekker drie weken weg. Nou ja, en dan, daarna gaan we een beetje de loods in. En. Uh, dan gaan we gaan weer klussen. Een beetje klussen. Vo voor het volgende en jaar. Leuke plannen bedenken. En veel weekendjes weg. En uh, vrienden zien die we hebben verwaarloosd in de zomer en zo. <lacht> ja. Wat goed. Hey, hartstikke leuk dat je er bent. En uh, ja, we, we hebben gelukkig. We, we hebben best wel even wat tijd. En ik vind het leuk, want je hebt heel veel nummers uh, uh, meegenomen. En de volgende is, uh, is uh, Lovely Day van Bill Withers. En wat is daar het verhaal achter? Nou, ik heb Jasper ooit ontmoet in 11 uh, in Amsterdam. Was hij. Uh, de chef en ik was de restaurantmanager. Dus uh, lekker klassiek verhaal. En Elf was in het oude PostNL gebouwd, toch? Ja, klopt. Ja, dat, ja. Was, dat was een, eigenlijk een pop-up restaurant, maar het heeft ja. best wel lang bestaan eigenlijk nog. Uh, ja, 4,5 jaar bijna. Ja. En, um, nou ja, uh, Jasper die werkte daar het laatste jaar. En, uh, nou ja, de, het aller, allerlaatste nummer wat daar ooit is gedraaid is dit nummer. Oh, wat goed. Nou, we gaan er naar luisteren. Bill love lovely day. Ja. It hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. World of faith When someone else instead of me always seems to know the way. En over de titel hoef je niet te twijfelen, hè? Nee. Lovely Day. Hé, <laughs> hey, bij ons is, uh, is Kim, Kim Reinders van Ten uh, van 6. En uh, je vertelt net al: uh, dit is dus het nummer waarin Jasper, het uh, is niet je man, maar. <laughs> nee, <laughs> dat, uh, dat, dat, dat vertelde je ook deze week. Waar, uh, waarin jullie, waar je elkaar weer ontmoeten in uh, in elf, dus uh, de, de, een, een, ja, een pop-up restaurant wat op de 1e verdieping zat van het oude PostNL gebouw in Amsterdam met echt een briljant uitzicht. Dus yeah. Dat is dus wel een goede, goede uitplek, goede yeah. werkplek. Heb je nu wel weer, heb je nu natuurlijk ook wel weer. Ja, maar uh, wel mooi vanaf daar naar uh, hè, vanaf vanaf elf, wat uh, volgens mij in 2008 of zo dichtging tot ten 6, wat jullie denk ik, nu een jaar of zes hebben. Ja, we gaan nu ons zevende seizoen in ja. uh, volgend jaar. Ja. En uh, hoe, uh, Want daartussen zit nog wel een paar jaar Ja. en hebben jullie waarschijnlijk van alles nog wat gedaan. En, en toen kwam opeens die droom van een strandtent. Hoe is dat gegaan? Nou ja, wij, wij, wij uh, woonden in Amsterdam en wij kregen twee kindjes. En wij dachten nou, wat is nou het allerleukste om eigenlijk te zijn als je kind bent? En dat vonden wij het strand. Um, dus uh, ja, wij gingen hier wonen en, uh, en toen dachten we, nou we zien de kinderen eigenlijk helemaal niet zoveel. Want Jasper was chef, dus die was s'avonds aan het werk. Ik werkte inmiddels veel overdag. Dus uh, ja, met z'n allen waren we eigenlijk weinig. Uh, wel twee dagen, net als iedereen. Maar wij vonden het eigenlijk net iets te weinig. Dus we dachten, nou, dat, dat moet anders kunnen. Waarom kunnen we nou niet een plek verzinnen waar we kunnen werken? Waar onze kinderen ook kunnen zijn? Dat ze zeg maar opgroeien terwijl wij aan het werk zijn. En dat kan heel goed op het strand. En, uh, ja, maar, maar, en, maar ja, dan nog. Dan moet je een plek vinden natuurlijk. Ja. En, uh, en, en hoe ga je het doen? Want ja, want er... iedereen wil eigenlijk een strandtent. Hè? Precies. Ja. Dus uh, ja, dat, dat was een beetje leuren. Een beetje rondvragen. La ik... Hoe lang hebben jullie gezocht? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. We zijn er een half jaar of zo mee bezig oh, ja. geweest. Ja, en wij uh, zijn gewoon een beetje gaan rondvragen. Van, uh, weet iemand uh, wie ze een strandtent wil verkopen? Nou, toen hoorden we via via dat uh, de oude eigenaar van tent 6... Uh, dat wel wilde. Want dus goed, dus eigenlijk, het, het komt dus eigenlijk voort uit, uit, jullie, uit jullie... de droom om gewoon meer... met je kinderen te kunnen zijn en ze meer te kunnen zien opgroeien. Ja. En daar was eigenlijk... Dus eigenlijk was de strandtent een soort van praktische oplossing. Ja. Nou, daar zijn wij heel blij mee. Dus ja. Allemaal, dat <laughs> <gevonden>. Wij ook. <laughs> ja. Hey, en, uh, dus, en toen, uh, nou, toen, toen de, heb je hem dus gevonden. En dan? Want... want er zijn, uit mijn hoofd zijn er iets van 25, 26 strandtenten. En ja, in, 36 volgens mij. 36 ja. zelfs. Dus, dus alleen dat ding op het strand zetten, daar ben je er nog niet. Nee. Nee. Nee, ja, het is best een... Uh... Kijk, wij kunnen, we wij vertelden het mijn ouders. En die zeiden van, uh, ja, hartstikke leuk dat je strandtenten gaat beginnen. Maar je bent echt helemaal niet handig. Nee, dat klopt. Maar we kunnen wel heel lekker koken en, uh, en leuk uh, met mensen praten. Dus... Uh... Ja, iemand vinden die het voor ons bouwt, dat, dat, dat uh, moet wel lukken. En toevallig is mijn vader heel handig, dus die helpt ons daar altijd heel goed dat is Wel ook, subtiele hint. Iemand vinden die het voor ons wil bouwen. Ja. Pap, ja? ja. Nou ja, die heeft het toch wel heel goed uh, inmiddels al geleerd. Hij is er altijd nog wel bij, maar ja. uh, hij mag eigenlijk alleen nog maar wijzen van ons. Maar dat doet hij niet. Hij staat stiekt hem ook nog wel eens op het dak. Um, dus, uh, maar ja goed, die heeft het wel uh, aardig goed aan ons geleerd. We hebben ook een heel fijn vast team om ons heen, die ons ook goed helpt met... Ja met bouwen. Wat goed. Hey, ik ben heel benieuwd, want, want wat ik altijd uniek vind... ik, ik kom veel bij jullie... Uh, wat ik altijd zo uniek vind, is de sfeer die jullie creëren. En volgens mij heeft dit nummer daar ook wel een beetje mee te maken. Dus daar praten we zo nog even over verder. Yes. studioramen en eigenlijk uh, Laatback van laid -back sunshine Reggae. Wat heeft het nummer met uh, 106 te maken, nou, uh, Elke zondag draaien wij, of nou wij niet, maar uh, hele leuke uh, dj's draaien hun uh, allerleukste vinylplaatjes en deze zit er eigenlijk altijd wel bij. Ja, hè? Ja. Ja, nou, hoe mooi is dat? Maar dat, ik, vind dat, ik vind dat typisch, die, die, bijvoorbeeld die zondag, uh, dat is, vind ik typisch voor Tens 6. En dat is de sfeer die jullie neerzetten. Op een of andere manier, ik vind het altijd, ja. En hoe zou je het zelf omschrijven, de sfeer? Nou ja, niet te ingewikkeld vooral eigenlijk. Nee. Dus juist niet een, niet een concept, bij wijze van spreken? Nee, doe maar uh, gewoon zoals je bent. Ja. Ja. Ja, en dat, dat zie je ook, hè. Dat zie je ook aan de, volgens mij aan de, aan de mensen die hier komen. er komt echt van alles en nog wat. Het is ook niet één slag mensen die, die bij jullie op zoek komen. En, en, en nu, hè? want, want is, jullie gaan dus nu je zevende seizoen in. Um, en nou, wat je net al vertelde, wat je ook al, allemaal hiervoor al hebt gedaan... Je hebt, je hebt best veel verschillende dingen gedaan... dus je wil ook niet dat het ene jaar op het andere lijkt. Nou, dan had je dit jaar mazzel, want dit jaar leek helemaal op geen enkel jaar. Nee. Maar, uh, maar hoe, hoe doen jullie dat? Wat, wat, hè? Ik kan me voorstellen dat je daar die winter voor gebruikt. Ja, we bedenken natuurlijk in de winter weer... Uh, ja, je moet een beetje proberen te blijven vernieuwen. Hè? We waren In het begin hadden wij... Uh, van, nou, we willen vooral heel veel lekker eten en drinken serveren. Um, en niet zozeer de standaard dingen. Dus niet zozeer de standaard merken nee. die uh, iedereen qua frisdrank bijvoorbeeld doet. Dus daarin gaan we altijd heel erg op zoek naar uh, nou ja, wat wij lekker vinden eigenlijk. En dat gaan we verkopen. En gelukkig vinden heel veel andere mensen dat ook vaak lekker. Um, ja, en dat blijven we doen. Dus we blijven elk jaar weer kijken van... nou, vinden we die frisdrankjes nog steeds fijn uh, en lekker? Uh, wat, wat, wat voor nieuwe dingen kunnen we, qua doen, kunnen we doen qua eten? Ja, en dan... Uh... En jullie doen het met, doen dat met een, een redelijk vast team, hè? Want je hebt volgens mij, jullie hebben een paar mensen vast in dienst, denk ik. Ja. En, en, en volgens mij, uh, die betrek je er ook al... Die, de, doen jullie ook samen die winter, of niet? Ja, zij gaan mee met ja. onze drankjes proeven en wijn proeven... En, uh, uh, bij ons eten. En, uh, yeah. uh, daarom staan ze het elk jaar vol, vol overtuiging... ook weer te verkopen dat het echt heel lekker is. Want ze hebben het dus allemaal ook zelf geproefd. Ja, ze weten het. En hebben jullie alweer plannen voor volgend jaar? Want uh, nou, we hadden het er in het vorige uur al even over... Van, volgend jaar ziet er wel weer iets normaler uit, hopelijk. Uh, dus het, wat dat betreft kun je weer wat meer. Maar waar, waar zijn jullie, uh, hebben jullie alweer ideeën... En, en mooie dingen bedacht voor volgend jaar? Die je al wil vertellen? Nou ja, we, we, we proberen dit jaar, zeg maar volgend jaar... vooral in het begin niet te veel geld uit te geven. Um, en, en dan toch heel veel leuke nieuwe dingen te gaan doen. Dus uh, ja, maar wat het precies allemaal wordt... dat moeten we eigenlijk nog een beetje gaan ja, betekenen. Het is ook pas begin december, hè? dus je hebt het ja. toch nog eventjes. Ja. Want uh, je vertelde net al, hè, de, de, de, eigenlijk november... als, als, als ten 6 net van het strand afkomt, staat altijd in teken van... Ja, het weer opknappen, het schilderen. En dat, soort, dat soort dingen zijn misschien nu allemaal achter de rug. Want jullie hebben ervoor gekozen om de tent weg te halen. Hè? Ja. ja en, en, want er zijn, nou, zoals we allemaal weten... er zijn ook nog wel heel veel uh, uh, strandtenten die zijn blijven staan. En het ziet er nu een soort uit als een, als een soort van ja, verlaten timmerdorp. Want ja. al die dingen zijn helemaal met golfplaten af, afgedekt. Ik hoop dat ze het houden allemaal. Maar, uh, maar dus, dus jullie november is al altijd, het is altijd renoveren. En dan begint weer de aanloop naar het volgende jaar. Ja, meestal beginnen we daar in januari een beetje mee hoor. Ja. Dat we echt weer de... We, we willen ook een beetje relaxen. Maar ja goed, je bent er altijd nog wel mee bezig. Ja. En normaal doen we heel veel inspiratie op. Gaan we heel veel uit eten in de winter en zo. Maar dat kan ik natuurlijk allemaal niet. Dus uh, ja, we moeten het nu echt allemaal zelf bedenken. Ja. Ja, je vertelde ook hè, misschien haal je inspiratie ook wel uit hele andere dingen dan. En uh, dat is ook weer het volgende nummer wat je, wat je hebt meegenomen. Dat is uh, Peter Regat, If I Like It Like That. Want dat komt uit een film hè? Ja, dat komt uit Chef. En uh, nou, misschien is dat wel de inspiratie dan voor jou. Ja, dat is ja. heel leuk. Ja. Ja, <laughs> nou, we gaan even naar luisteren. Piet Rudy Yes, I like it like that. En uh, ze is nog steeds bij ons. Kim Reiners van 106. Hartstikke leuk. Hey, ehm. Um wat we altijd een beetje proberen in deze gesprekjes... is ook om te kijken wat we er nou van kunnen leren. Want jullie hebben met z'n twee, Jasper en jij hebben echt je droom waargemaakt. En jullie hebben een tent en, en dat gaat hartstikke goed. En uh, elke dag zie ik, uh, als ik er kom, zie ik heel veel blije gezichten. En niet alleen maar uh, van de mensen die er zitten... maar ook achter de bar, hè? jullie zelf ook. Maar wat zou nou, jou, uh, wat zou nou je tip zijn voor andere mensen... die uh, nou, misschien niet dromen van een strandtent... maar, maar wel zoiets zo iets groots als dit... wat je nog nooit gedaan hebt om dat toch waar te kunnen maken? Nou ja, je moet het gewoon doen... Je moet gewoon van tevoren bedenken... wat lijkt me nou het allerleukste om te doen? Op welke plek ben ik het allerliefst? En uh, daar moet je gewoon je werk van maken. Want dan kan het eigenlijk alleen maar lukken. Ja, ja. en heel veel mensen zijn er natuurlijk een beetje bang voor. Van ja, ja, maar als dan? Ja, er zijn duizend redenen te bedenken... waarom je iets natuurlijk niet, kan, niet gaat doen. Um, maar ja, als, je, als dat je droom is en je wil dat het allerliefst... moet je denk ik gewoon gaan doen. Het ja. moet wel qua geld en zo nog een beetje kunnen, maar... Nou, nah, Maar dat, volgens mij is het wel... als je iets met plezier doet... dan, uh, dan, dan kun je het vaak ook goed... En dan, uh, en dan levert het ook wel weer geld op. Ja, als je iets doet wat je echt leuk vindt... dan ben je er vaak ook goed in. Hè? Ja, ja, wat goed. En dan ga je er vanzelf geld mee verdienen. Nou, en, nou, je hebt het heel erg over de lol. En ik vind het ook grappig als je erover vertelt. Ja, dat zien mensen thuis niet, want het is radio. Maar je het vertelt het ook met een hele grote glimlach. Dus dat is wel goed. En, en dat plezier dat zie je ook, ook wel terug, volgens mij, uh, bij, bij jullie ook. Uh, aan, het, uh, aan het personeel wat allemaal bij jullie werkt. Want heel veel van de uh, zeg maar niet-vaste krachten die, die zijn er ook al jaren. En, uh, en die komen ook elk jaar terug. En ik denk dat dat ook een compliment is aan jullie. En uh, dat is ook het laatste nummer wat je hebt meegenomen. Want dat, dat heeft weer. Uh, dat is Act en de Munnuk. En dat had ook weer een betekenis. Volgens mij kwam dat er van al die van al jullie, uh, van al de mensen die bij jullie werken. Ja, ja, ja. ja we, we hadden een heel... Uh, uh, nou, Jasper en ik die, uh, hadden bedacht om uh, niet te gaan trouwen uh, begin van dit jaar. En dat was ongeveer het enige feest wat geweest is dit jaar. Want het was op uh, 4 januari. En daar was, waren al onze vrienden bij, maar ook al ons personeel. En, uh, en die had een liedje geschreven op dit nummer voor ons... Ja, dat, dat was echt heel leuk. Dus die, dus die gaan we de komende jaren gaan we dit nummer. En misschien wel ooit dan live in de uitvoering met jullie eigen personeel op straat horen. Kim, heel erg dank voor je komst. En uh, we gaan luisteren naar het Regent Zonnestraal van Auk en de Akden Knipt het dus een De week geleden en hier zat hij dan maar weer met meer vrijheid dan een lief.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 Het gaat om het ademhalen, oh, oh oh, lijkt op het regendalzalig lijk. Maar het regent, en het regent, zonne-stralen. En het regent, zonne-stralen. Hak daar naar Munnik, het regent zonne-stralen. Hé, hey, en uh, elke week. Ja, soms vergeet ik even wat ik allemaal heb gedaan. Maar elke week bellen we natuurlijk met Jaap Koper en Jaap, die, die hing aan de telefoon, die zegt ho, ho wacht, hou Kim nog even in de studio. Dus ze is er nog. Ja, het is dus uh, net als uh, wat de acteur in de Munich al in dat hele leuke liedje zeggen even rustig ademhalen. Ja, wat heb ik toen gedaan? <laughs> <laughs> uh, want, ten 6 daar heb ik een link mee gehad, namelijk... Vertel. Vertel, dat zal ik je uitleggen. Uh, er is uh, ooit... Uh, de, ja, de, de, de tent is denk ik ooit uh, geweest van Jan Dijkstra uh, In het grijze verleden. En in uh, 293, uh, toen uh, nam een oud basketbalscheidsrechter samen met zijn zoon, uh, Piet René Leegwater, die tent over. Uh, dat heette toen de Vrijbuiter uh, in die periode. En uh, ja, het toeval wilde dat mijn, uh, mijn moeder ineens heel goed bevriend weer raakte met diezelfde Piet Leegwater. En die heeft daar de handen nog een hele lange tijd laten wapperen op, uh, op dat strandpafiljoon. Dus jouw moeder heeft bij tent 6 gewerkt? Uh, nou, je, je zou bijna zeggen, ze is zelfs nog mede-eigenaar geweest van de tent. Uh, oh. dus, dus. dus Kim, als je het hoort. Ja, ik, ik ben er nog. <laughs> dus, dus ja, ik heb dus wel degelijk wat, wat met, met tent 6 Het schijnt ook een bijzonder leuk plekje te zijn Ik weet niet hoe je dat ervaart Nou, het is zeker een bijzonder leuk plekje, ja Ja, ja want het, nou ja, goed, daarnaast zat het Vermaarde Bad Maar daar zit je nu volgens mij tegenaan te kijken En ja, wat, dan haal je een beetje je schouders erbij op, of niet? Nee, er zit daar inmiddels ook een hele leuke tent Oh, gelukkig, ja, nee Ja, maar die had een beetje een pechstart dit jaar ja, nou ja, goed. Uh, ik, uh, maar het, dat er een leven in de brouwerij zit, dat uh, vind ik fijn. Uh want het is, daarna is het geloof ik nog twee keer van de hand geweest Deinem heeft er nog in gezeten en daarvoor heb De Jong nog De Jong samen met oh. ja, met een loodgieter ergens die, die hebben daar ook nog deel van uitgemaakt maar dat is het grijze verleden van Ten 6. Ik weet dat dat zou worden, jij bent echt een lopende encyclopedie altijd, we kunnen volgens mij eigenlijk altijd wel bellen gewoon voor elk onderwerp in ieder geval weet ik dat omdat ik daar dus een directe link mee heb omdat mijn moeder daar bemoeien mee gehad heb in de jaren negentig. Dus... Oh, grappig. Nou, uh, mooi. Dankjewel, Jaap. Hey, ja. en uh, ik belde natuurlijk eigenlijk om uh, even te horen wat je vanavond in uh, Alternative FM hebt nog. Ja, logisch. Uh, nou, ik ben uh, nog even net bezig om uh, de laatste hand uh, erop uh, te leggen, maar uh, er zit niet gek veel verandering met, uh, ten opzichte van vorige week, hoor. Dus uh, wat, uh, wat ik uh, even kan toevoegen is dat uh, het nu vanavond van 8 tot 10 uh, gaat duren. We uh, hebben uh, twee telefoongesprekken. Uh, die komt uh, van de Amsterdamse band uh, Kras, met een Z, wel te verstaan. Daar uh, zaten wat uh, wisselingen van de wachten uh, in, maar ze zijn ineens uh, weer helemaal terug met een nieuwe single en daar. Uh, daar gaan we natuurlijk over praten. En met een andere band die mij ook is opgevallen... Uh, dankzij een collega ergens weer in het uh, land... die ook een uh, radioprogramma doet uh, bij een lokale omroep... in de buurt van Rotterdam. Die, uh, die kwam met het uh, verhaal de Bohems. Uh, nou, ze hebben zelf ook bij mij in de mailbox uh, gehangen. Uh, en in tegenstelling van uh, de eerste zware single die ze hebben uitgebracht... hebben ze nu een, uh, een echt vrij toegankelijk nummer uitgebracht... En ik dacht van, nou laten we daar eens ook even over praten. Dus Gabriel Huisman van de Bohems, daar zal waarschijnlijk het gesprek mee gevoerd uh, gaan worden. Uh, gaan we het hebben over het, uh, over het jaar van de Bohems. Die na een lange tijd weer ineens terug zijn van weg geweest. Uh, wat ik aangereikt heb uh, gekregen, dat is ook wel uh, ja, bijzonder... Dat is ook weer via via, want de muziekwereld is uh, eigenlijk bijna net een dorp uh, in dat opzicht. Uh, ooit heb ik uh, te maken gehad met uh, Frank Doesburg. Die trad eens een keer op uh, bij de Rob Agda Award met een band. Verkleed als Sinterklaas, want het was, uh, de, tijdens die voorronde was Sinterklaas in het land. En hij dacht uh, heel erg leuk te zijn, dus ik uh, kom op als Sinterklaas. Maar het zit, uh, er zit ook een serieuze uh, kant achter die Frank Doesburg. Hij kan ook heel goed uh, uh, liedjes schrijven. Uh, maar uh, hij heeft... Uh, iemand in een wanden zit en die zegt van... joh, ik ben een vriend van Frank Doesburg... en heb je al gehoord van Jarek Felix... Nooit van gehoord, maar ik heb er even naar zitten luisteren en ik denk van dat kan wel eigenlijk op de radio. Dus die hoor je vanavond ook bij ons in Alternative FM. Ja, en voor de rest is het eigenlijk een beetje het rijtje wat we vorige week hebben afgelopen draaien. En dat met die verstanden dat het nieuwe materiaal van Friedelijn en Operation Hurricane nu ook daadwerkelijk voorhanden is. En daar hoor je dan twee tracks van beiden. Hartstikke dat is mooi. En krijg je het vanavond in twee uur, denk je? Ja, dat gaat ja? wel lukken. Want ik heb zitten tellen. Ik kom op 22 acts. Ah, okay. Nou, dat moet uh, lukken. En twee telefoongesprekken. Dus, dus ik heb geen uur extra nodig. <laughs> dat klinkt heel goed. Hé, hey, dankjewel ja. Jaap. Ja, graag gedaan. En uh, ik, spreek je, ik ga luisteren vanavond. En uh, we spreken elkaar sowieso weer volgende week. Is goed. Oké, okay. okay, dank je. En het is natuurlijk donderdag. Het is Throwback Thursday. Dus we gaan eens even kijken waar de teletijdmachine ons toebrengt. En die gaat naar 29 juli 2014. Jessie J, Nicki Minaj, Ariana Grande. Bang, bang. In the bottle, it's sneaky. Full throttle, it's oh oh. Swimming in the bottle, we win it in the ladder. We dipping in the of blue flow. So it's so good, it's dripping I don't Would get a ride in the engine that could go. Get me robbing it, bang bang cocking it. Queen Nicki, dominant, prominent. It. It's me, Jessie, and Ari. If they test me, they sorry. riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. Uh, on B to the A to the N to the G. Uh, B. Hey. Bek Thursday is natuurlijk niet alleen maar de teletijdmachine. We gaan natuurlijk ook altijd even kijken naar een Songfestival-topper. En daarvoor gaan we terug naar 1987. De tweede keer de winst na What's Now The Year 1980. Dit is Johnny Logan. Hold me now. Dream. don't be afraid the not real. Close your eyes.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 So tonight, let's fill this memory for the last time. Hold me now, don't cry, don't say your words, just hold me now and I will know though we're apart, we'll always be together forever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 Prachtig. Johnny Logan. Hold me now. Acht landen gaven hem douze de point. Dus uh, nou, het was een, een, een grote winst. Grote winst. Hey, uh, dat was uh, Throwback Thursday. En uh, daarvoor uh, hadden we een heel leuk gesprek met, uh, met Kim. Over tens 6 en hoe zij haar droom heeft waargemaakt. En uh, Jaap vertelde natuurlijk alles over... wat er vanavond weer in Alternative FM zat. En ehm... Uh, nou ja, uh, we hebben nog een paar plaatsen tot, uh, tot, het, uh, tot het journaal van 12 uur. En één uh, daarvan is uh, Jaap Rezema. Die ken je misschien. Dat is de oud-winnaar van uh, X-Factor. En hij heeft uh, samen met de Belgische Pommelin Thijssen... Heeft hij een prachtig nummer uitgebracht, nu wij niet meer praten. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco... I'm never Dualiepen met levitating. En nog heel even terug, uh, voordat we aan het allerlaatste nummer van, het, dit uur, van dit uur en van het tweede uur en het laatste uur ook beginnen. Uh, nog even terug naar die Jaap Reesma, want die heeft dus in 2010 won die de Voice. En uh, daarna heeft hij, hij heeft een hele succesvolle carrière met. Uh, allerlei, maar hij zingt heel veel op heel veel house nummers en dat soort dingen. Maar hij is dit jaar dus enorm doorgebroken in België. Want daar heeft hij meegedaan aan uh, de, beste singer, uh, de beste zangers van, uh, van Vlaanderen. En, uh, en in, uh, ja, in maart wordt hij al um, een, uh, een enorme nummer 1 daar met uh, Kom wat dichterbij. En uh, nu wij niet meer praten staan met Pomeline, dat ziet er ook weer hartstikke goed uit. Hé, hey, uh, dit was hem. Dit was weer Dromenzee voor deze week. Heel erg bedankt dat je luisterde en hopelijk tot volgende week. Zomer of winter, altijd weer ZFM. De allerlaatste van deze week, Dan Hartman, Relight by Fire. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.